Ja, daar staat Paulus nog met het briefje in zijn hand en buiten woed onverminderd de heksenbui. Het was natuurlijk erg vervelend dat we vorige keer het verhaal op zo'n spannend moment moesten afbreken. Paulus staat dan ook te trappelen van ongeduld want hij wil graag weten wat er in dat briefje staat. Gregorius daarentegen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt... om zich lang uit op de grond uit te strekken en eens lekker te gaan slapen. En nou moet Paulus hem eerst nog wakker maken ook. To, Gregorius, hoor nou toch alsjeblieft wakker toe nou. Hou nou op met dat gesnurk. <truimert> wat, wat, wat zeg je, Paulus? We moesten toch wachten tot de volgende keer? Ja, dat moesten we, maar het is nou de volgende keer... We zijn al lang weer begonnen. En eh, vertel me nou gauw hoe jij aan dit briefje bent gekomen. Ja, ja. ja ik ben al een keer. En ik weet ook alweer dat dat briefje, dat werd onder mijn zeur doorgeschreven. En ik bedoel, onder mijn scheerschoor gedaveld. Dus je bedoelt onder de deur doorgeschoven. Maar nou wil ik wel weten wat erin staat. Nou ja, dat weet ik niet. Ik kan niet lezen. Lees je het maar? Ik doe mijn best. Maar dat valt niet mee. Jij bent met dat briefje door de regen geholpen en het is helemaal doorweekt en groezelig en de lettertjes zijn gevlekt. Maar voor zover ik zien kan is het wel het handschrift van Eucalypta. Oh, dat dacht ik wel. Van, van, van Eucalypta. En dat voorspelt niet veel goeds. Hou stil, ik geloof dat ik nou weet wat er staat. De beste Gregorius, ja, daar begint het mee. Vannacht kloppen twaalf, ja, lees ik dat nog goed? Ja. ja, dat lees ik goed. Vannacht. Klok 12. Kom ik bij je inbreken. En het is ondertekend door Eucalypta de heks. Goed, oh, Nicky. Wat erg, hè? Natuurlijk is dat een list, hè? Dat kan niet anders. Waarom zou Eucalypta bij jou inbreken? Wat valt er nou te zoeken in een dassel? Niks. Allemeel niks. Maar ik ben wel erg ongerust. Ja, ik durf niet alleen naar huis. Oh, paus. Zou jij me niet eventjes willen wegbrengen? Wel, ik wil met mij wegbrengen. Ik jou wegbrengen? Maar dan moet ik mijn boom alleen laten. En ik heb Oehoe Boedoe en Salomo beloofd. Nou, nou, maar het gaat toch niet om jouw boom. Het gaat om mijn hol. al Rita, schrijft zelf dat ze bij mij wil inbreken. En niet bij jou. Eh, uh, Paulus, doe nou. Ga jou met me mee. Ik ben zo bang. Ik durf niet in mijn eentje. Stil ik zal het wel doen. Is het al twaalf uur? Nee. Nee, nog niet. Maar dat scheelt niet veel. We moeten voortmaken, trekt Ik trek als regenjasje wel aan. Waar is m'n lantaarnetje? Oh, Ga oh, hier. Aansteken. Oh, dat zijn m'n russen bestaan. Doe nou, gauw. Gauw, zo. Ja, zo. Ja, voor we we, we we kunnen. Dit is dus niet voor niets geweest. Een geluwe geheksebuie heb ik ontgetend. Alleen om de aandacht af te leiden. Nou, dit is mooi gelukt, Deze Ze zijn de waardoor, Ze gaan samen het hoofd van Gregorius verdedigen. Terwijl de kaboutermoon onbewaakt is. <lacht> de rest is een geledigheid voor de eind. Ja hoor, de Paulus heeft de haast vergelijken om die op slot te doen. Ik kan er zo in. Daar glipt Eucalypta naar binnen. Haastig rommelt ze rond in kisten en kasten. Ze kijkt onder tafels en stoelen. Dan klimt ze vliegens terug tegen het laddertje op en komt zo in het slaapkamertje van Paulus. Met een paar stappen heeft Eucalypta het kapauperbedje bereikt. Ze trekt de dekens weg en graait onder de matras en dan... Het voor elkaar allemaal, ik heb gevonden wat ik zocht. Nu is het gedaan met de wacht van het kleine lastige kereltje. dan is Eucalypte, koningin van het grote bos. En iedereen zal naar mijn moeten dansen. Hoorra! Even snel als ze naar binnen is geslopen, schiet de heks nu ook weer naar buiten en verdwijnt tussen de bomen. Op hetzelfde ogenblik houdt de regen op. Het wordt heel stil overal. Geen donderslag weer klinkt meer. De heksenbui is over. In de verte slaat een torenklok twaalf uur. En Paulus en Gregorius staan samen onder het afdakje voor het hasdassenhol. Ze horen de klok slagen en kijken elkaar aan. Eucalypta is nergens te bekennen. De wolken drijven snel weg. De hemel wordt weer helder. Fijn, hè? Het is voorbij. weg wegbriksum. Zegt Zeg het wel? Wegdonder en briksum? Maar ik heb nou toch wel het gevoel dat ik op een verschrikkelijke manier ben meegenomen. O, oh, Gregorius, ik had nooit uit mijn boom moeten gaan. Ik had de raad van Ouboero en Salomo moeten opvolgen. Nou oh, ja, je hebt mij veilig gebracht. En dat is ook wat waard. Ik ben nou haal en heel niet bang meer. Des te beter, wacht, ik, ik blijf geen ogenblik langer bij je, ik, ik moet meteen naar huis. Weg, roept Paulus. Zijn voetjes klatsen over het natte mos. Hoe dichter hij bij zijn boom komt, hoe meer hij vermoedt wat er gebeurd is. Vanuit de verte ziet hij het deurtje al openstaan. En als hij zijn kamertje binnenkomt stormen, ziet hij de kasten en de kisten waarin gerommeld is en stoeltjes die boven liggen. Het is eigenlijk al niet meer nodig om boven te gaan kijken, maar Paulus doet het toch. In zijn slaapkamertje ligt alles overhoop. De dekens op de vloer, de matras ondersteboven, en, zoals te verwachten was, het kruipje levenswater is verdwenen. Van pure narigheid gaat Paulus op de grond zitten en staart moedeloos voor zich uit. Oh, wat nog. Het is weg. Eucalypta is met de slim af geweest. Mijn kostbare levenswater gestolen. Wat moet ik nou beginnen? Ik zou onze en Salomo wel om raad willen vragen, maar dat durf ik echt niet. Ze zullen het me vree, zullen kwalijk nemen dat ik zo onvoorzichtig ben geweest. Nee, Paulus, dit keer moet je niet op hulp van anderen rekenen. Je hebt jezelf in de aardigheid gewerkt en je moet er ook zelf maar weer uitzien te komen. Vooruit, blijf hier nou niet zitten dreuren, daar schiet je geen zier mee op. Ik doe iets, het kan niet schelen wat, maar doe iets. Even nadenken, wat kan ik nou het beste doen? Ik moet weten wat de Eucalypta verder gaat uitvoeren. Ik moet er dus heen, naar het heksenruutje, nou nog, ja hoor, ik ga al. Er komt een vastberaden uitdrukking op het gezicht van Paulus. Die kleine boskabouter laat zich niet zo gauw uit het veld slaan. Natuurlijk is dit een geweldige tegenslag voor hem, maar tegenslagen zijn er om overwonnen te worden. En Paulus is niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. Zonder aarzelen stapt hij naar het hutje van Eucalypta. Daarbinnen hoort hij de heks grinniken. Die is in een uitstekende bui, dat spreekt vanzelf. Ze staat voor de spiegel en bekijkt zichzelf met welgevallen. ik dat heb ik keurig gedaan. Nu ik het even in mijn bezit heb, kan ik meer toverkunsten doen dan ooit. Koningin zal ik worden, koningin van het bos. Wel niet zo mooi, koningin, maar wel een machtige. En ik zal mijn macht nou meteen bewijzen. Ik ga nu dadelijk een leukste verrassing klaarmaken voor dat nare dikke kabouterkeertje. Hij zal het weten. <laughs> ja. Waar is mijn toverboek? Oh, ik zal eerst op mijn gemak iets vrij zoeken. Ja. Hier heb ik mijn boek. Ja. Eucalypta gaat in haar makkelijke stoel zitten met het toverboek op schoot. En aangezien ze met de rug naar de deur zit, kan Paulus mooi van de gelegenheid gebruik maken om naar binnen te glippen en zich onder de tafel te verstoppen. Daar kan hij alles verstaan wat Eucalypta zegt en bovendien zien wat ze gaat uitvoeren. Een gevaarlijke schuilplaats is het natuurlijk wel. Maar Paulus houdt zich muisstil en Eucalypta zal toch vast niet verwachten dat zo'n kiereltje dapper genoeg is om zich in haar eigen hutje te verstoppen. Oei. Als die Paulus eens wist wat hem boven het hoofd hing, zet me het zo die bang zijn. Maar hij weet genoeg of en niks. Ik heb alle tijd om een toverkunst voor te bereiden... Een nou van een water. Een kieselsting. Een spinnetje. Een kakkerlak. Ach nee, ik weet nog iets veel beters. Een schildpad. Ja, hoe vind je dat? Goed idee, hè? Ja. Een alleraardigste inval. Ik maak van Paulus een lekkere, vette schildpad. Ik, ik hou mijn boosje als huisdier. En daarna... Och ja, waarom ook niet? Daarna kan ik altijd nog schilpadsoep van maken, heerlijk, schildpadsoep, heehochie, ik heb het heen aan de slag, vanavond nog zal ik het, nee, ik zal vanavond niks meer, dat is nou altijd hè, net als het leuk gaat worden, is de tijd weer om.